Drie dagen daarna maakte Hercule Poirot een tocht in de bergen. Het was een koele, prettige rit tussen goudgroene dennen, steeds hoger kronkelend tot hoog boven het klein zielige kijf en geharrewar van de mensen. De auto stopte voor het restaurant. Poirot stapte uit en liep wat rond door de bossen. Ten slotte belandde hij op een plekje dat nu echt boven de wereld verheven leek. Heel ver beneden, verblindend diep blauw, Lachte zee. Hier had hij eindelijk rust. Ver van alle zorgen. ...hoog boven de wereld. Hij legde zijn keurig opgevouwen overjas op een boomstronk en ging op de grond zitten. Zonder twijfel weet Le Bon Dieu wat hij doet. Maar het is onverklaarbaar dat hij zichzelf veroorloofd heeft sommige mensen te modelleren. Eh bien. Hier ben ik tenminste voor een ogenblik. Ver van al die nare problemen vandaan. Zo dacht hij. Met een schok keek hij op. Een klein vrouwtje in een bruin jasje en rok kwam haastig op hem af. Het was Majorie Gold, die deze keer alles schijn had laten varen. Haar gezicht was nat van de tranen. Poirot kon niet ontsnappen. Ze was bij hem. Monsieur Poirot, u moet me helpen. Ik ben zo ellendig dat ik niet meer weet wat ik moet doen. Wat moet ik toch, oh, wat moet ik toch? Ze keek hem aan met een verwrongen gezicht. Haar vingers klemden zich aan zijn mouw. Ineens, toen ze schrok van iets dat ze op zijn gezicht las, deinsde ze een eindje terug. Wat... wat is er? stamelde ze. U wenst mijn advies, madame. Meent u dat echt? Ze stamelde... Ja. Eh bien, hier heeft u het. Hij sprak kort en scherp. Ga dadelijk hier vandaan, voor het te laat is. Wat? Ik keek hem strak aan. U heeft me wel verstaan. Ga van dit eiland vandaan. Van, van dit eiland vandaan? Stom verbaasd keek ze hem aan. Ja, dat heb ik gezegd, ja. Maar waarom, waarom? Dat adviseer ik u, als u prijs stelt op uw leven. Hoorbaar heigde ze. Wat bedoelt u eigenlijk? U maakt me bang. Gewoon bang. Juist, zei Poirot. Dat wou ik ook. Ze kromp in elkaar haar handen voor het gezicht. Maar ik kan niet. Hij zou nooit meegaan. Douglas niet bedoel ik. Zij zou hem niet laten gaan. ze heeft hem te pakken naar lichaam en ziel. Hij wil niet eens luisteren naar iets dat in haar nadeel is. Hij is gewoon gek op haar. Hij gelooft gewoon alles wat ze hem vertelt. Dat haar man haar mishandelt. Dat zij een beledigende onschuld is. Dat nooit iemand haar heeft begrepen. Hij denkt niet eens meer aan me. Ik tel niet mee. Ik besta gewoon niet meer voor hem. Hij wil dat ik hem zijn vrijheid geef. Me laat scheiden van hem. En hij gelooft dat zij zich van haar man zal laten scheiden en hem trouwen. Ik ben bang. Chantry, laat haar niet los. Zo'n soort man is hij niet. Gisteravond liet ze aan Douglas zien dat ze blauwe plekken op haar arm had. Ze zei dat haar man dat had gedaan. Het maakte Douglas razend. Hij is zo riddelijk. Oh, ik ben zo bang. Wat moet dit allemaal worden? Zeg me toch wat ik doen moet. Hercule Poirot stond recht voor zich uit te kijken over het water, naar de blauwe lijn van heuvels aan de wal op het vasteland van Azië, en zei Ik heb het u gezegd, ga weg van dit eiland voor het te laat is. Ze schudde haar hoofd. Dat kan ik niet, onmogelijk, behalve als Douglas. Poirot zuchtte. Hij haalde zijn schouders op. Hercule Poirot zat met Pamela Lyell op het strand. Met een zeker genoegen zei ze. De driehoek maakt het best. Gisteravond zat er aan beide kanten van haar één. En ze keken of ze elkaar wel wilden opeten. Chantry had veel te veel gedronken. Hij was gewoonweg beledigend tegen Douglas Gold. Gold hield zich keurig, beheerste zich. Die Valentine-dame genoot ervan natuurlijk. Ze zat haast te spinnen als een mensenetende tijgerin. En dat is ze eigenlijk ook. Wat zou er gaan gebeuren, denkt u? Margot schudde zijn hoofd. Ik ben bang. Heel erg bang. Dat zijn we allemaal natuurlijk, zei Miss Lyle huichelachtig. En ze voegde er aan toe. Een zaakje als dit hoort toch bij uw vak. Of het kan ertoe gaan behoren. Uh, kunt u er niets aan doen? Wat ik kon, heb ik al gedaan. Miss Lyell leunde gretig voorover. Wat heeft u dan gedaan? Vroeg ze heerlijk opgewonden. Ik heb Mrs. Gold geadviseerd van dit eiland te vertrekken voor het te laat was. Nee toch, denkt u, denkt u dus... Ze hield zich in. Ja, dat was hij. Dus u denkt dat zoiets gaat gebeuren? Zei Pamela langzaam. Dat kan toch niet Zoiets zou hij nooit doen Hij is in wezen zijn beste vent Het komt allemaal door die chantry dame Hij kan niet hij, hij, hij kan dat niet doen Ze hield op en vroeg dan zacht Moord Is dat heus het woord dat u in gedachten heeft Het is in iemands gedachten mademoiselle Dat vertel ik u Pamela rilde opeens Dat kan ik niet geloven Verklaarden ze. De opeenvolging van gebeurtenissen in de avond van 29 oktober was volkomen duidelijk. Om te beginnen was er een scène tussen de twee mannen, Gold en Chantrie. Chantrie's stem klonk luider en luider en zijn laatste woorden werden verstaan door vier personen. De kassier bij de desk, de manager... ...generaal Barnes en Pamela Lyell. Jouw ja, vervloekte smeerlap, als jij en mevrouw denken dat je mij dat kunt flikken... ...hebben jullie het mis? Zolang als ik leef, zal Valentine mijn vrouw blijven. Toen stormde hij het hotel uit met een gezicht bleek van woede. Dat was voor het diner. Daarna, niemand kwam te weten hoe dat gebeurd was... ...greep een verzoening plaats... Valentine vroeg Majorie Gold of ze mee ging voor een ritje bij maanlicht. Pamela en Sarah gingen met hen mee. Gold en Chantrie speelden samen biljart. Daarna kwamen ze bij Hercule Poirot en generaal Barnes in de lounge zitten. Voor de eerste keer bijna had Chantrie een glimlach op zijn gezicht en was hij in een goed humeur. Prettig gespeeld? vroeg de generaal. De commandeur zei... Die knap is met de glad af. Nam me daar een voorsprong met een serie van 46. Douglas Gold kleineerde dit bescheiden. Zuiver toevallig, heus, dat was het. Wat gebruiken de heren? Ik zal zien een ober op te scharrelen. Ping Jin, voel mij alsjeblieft. Prima. En u, generaal? Graag, geef mij maar een uh, whisky soda. Hetzelfde als ik. En u, monsieur Poirot? U is wel vriendelijk. Ik zou graag een siroo de cassis hebben. Een siroo? En hoe nog meer? Een siroo de cassis. Stroop van uh, zwarte bessen. Oh, een likeurtje dus. Hebben ze dat wel hier? Ik heb er nog nooit van gehoord. O oh ja, ja, dat is aanwezig. Maar een likeurtje is het niet. Lachend, zei Douglas Gold. <laughs> Lijkt me niks lekkers anders... Maar elk zijn smaak. Ik ga het even bestellen. Commandeur Chantrie nam ons toe. Hoewel hij van nature niet spraakzaam was en geen gezelschapsmens, deed hij duidelijk zijn best hartelijk te zijn. Eigenlijk eigenaardig hoe een mens eraan wendt om te leven zonder nieuws, merkte hij op. De generaal bromde. Aan een uh, Continental Daily Mail van vier dagen oud heb je ook al niet veel. Natuurlijk laat ik de Times opsturen en Punch elke week, maar ze doen er verduveld lang over voor ze hier zijn. Ik vraag me af of we door die Palestijnse kwestie nog algemene verkiezingen zullen krijgen. Ze hebben het hele geval hopeloos verkeerd aangepakt, verklaarde de generaal net toen Douglas Gold er weer aankwam, gevolgd door een kelder met de borrels. De generaal begon een anekdote te vertellen uit zijn militaire loopbaan in Engels-Indië in het jaar 1905. De twee Engelsen zaten beleefd te luisteren, al hadden ze ook al niet zoveel interesse. Hercule Poirot proefde van zijn siro de cassis. De generaal kwam tot de clou van zijn verhaal en ze lachten allemaal beleefd. Toen verschenen de dames in de ingang van de lounge. Ze leken alle vier in het beste humeur en praten en lachten. Tony, darling, het was zo zalig, riep Valentine terwijl ze naast hem in een stoel viel. Het was een schitterend idee van Mrs. Gold. Jullie hadden mee moeten gaan. Haar man zei, trek in een boil. Vragend keek hij naar de anderen. Geef mij maar een pink gin, schat, zei Valentine. Je met gemberbier," zei Pamela. A sidecar, zei Sarah. In orde. Chantry stond op. Zijn eigen onaangeroerde pink gin schoof hij naar zijn vrouw. Neem deze maar. Ik bestel wel een andere voor mezelf. Uh, wat drinkt u? Uh, Mrs. Gold? Mrs. Gold werd juist uit haar jas geholpen door haar man. Met een glimlach keerde ze zich om. Mag ik een orangeade, alsjeblieft? In orde. Orangeade. Hij liep naar de deur. Mrs. Gold keek glimlachend haar man aan. Het was zo verrukkelijk, Douglas. Jammer dat jij er niet bij was. Vind ik ook jammer. We gaan op een volgende avond, goed? Ze glimlachten tegen elkaar. Valentine Chantry nam de pink gin en dronk hem in één teug leeg. Oh, daar knap je van op, verzuchtte ze. Douglas Gold nam Majories mantel en legde die op een sofa. Toen hij terugliep naar de anderen, zei hij... Hé, hey, daar! Wat, wat scheelt eraan? Valentine Chantrie lag achterover in haar stoel. Haar lippen waren blauw en haar hand drukte tegen haar hart. Ik, ik voel me... Ik voel me zo... Ze heigde, happend naar adem. Chantrie kwam de kamer terug binnen. Hij verhaaste zijn stap. Zeg, val! Wat scheelt eraan? Ik, ik, ik weet het niet. Die die, borrel, die smaakt raar. Die Gin. Chantry keerde zich om. Zijn gezicht vertrok. Hij pakte Douglas Gold bij zijn schouder. Dat was mijn borrel, Gold. Wat voor de donder heb je ermee uitgevoerd? Douglas Gold stond strak naar het vertrokken gezicht van de vrouw in de stoel te kijken. Hij was krijtwit geworden. Ik... Ik... Uh, niets. Valentine Chantry zakte omlaag in haar stoel. Generaal Barnes riep... Een dokter! Vlieg! Een dokter! Vijf minuten later... stier Valentine Chantrie. De volgende morgen ging niemand in zee. Pamela Lyle, met een bleek gezichtje... Gekleed in een eenvoudig donkere japon, pakte Hercule Poirot bij zijn arm in de hal en trok hem de kleine schrijfkamer binnen. Wat afschuwelijk, in één woord afschuwelijk. En u heeft het gezegd, u zag het aankomen, moord. Vol ernst boog hij zijn hoofd. Pa, riep ze. Met haar voet stampte ze op de grond. U had het moeten voorkomen, hoe dan ook. Het moet toch mogelijk geweest zijn dat te voorkomen. O, vroeg Hercule Poirot. Dat hield haar voor het moment tegen. Had u niet naar iemand toe kunnen gaan, de politie? Om wat te zeggen. Wat kan je zeggen voor het gebeurd is? Dat iemand rondloopt met moordgedachten? Laat ik je verzekeren, mon enfant. Als de ene mens besloten is de andere te doden... U had het slachtoffer kunnen waarschuwen, drong Pamela aan. Soms zei Hercule Poirot. Zijn waarschuwingen nutteloos. Hamela zei bedachtzaam... U had de moordenaar kunnen waarschuwen? Hem laten merken dat u wist wat hij van plan was? Poirot knikte waarderend. Inderdaad. Dat plan is veel beter. Maar zelfs dan moet je rekenen met de voornaamste ondeur van een misdadiger. En welke is dat? Verwaandheid. Een misdadiger gelooft nooit dat zijn misdaad fout kan lopen. Maar dat is absurd, stompzinnig, riep Pamela. De hele misdaad was kinderlijk. U merkte het toch, de politie arresteerde Douglas Gold direct gisteravond. Ja, bedachtzaam voegde hij eraan toe. Douglas Gold is een erg domme jongeman. Ongelooflijk dom. Ik hoor dat ze de rest van het vergif... Uh, wat was het ook weer... Een vorm van strofantine, een hartvergif. Dat ze nota bene de rest ervan in de zak van zijn smoking gevonden hebben. Zo is het. Ongelooflijk stom, zei Pamela nog eens. Misschien had hij het weg willen gooien. En De schok, doordat de verkeerde vergiftigd werd, verlamde hem. Wat een prachtzijne zou het zijn op het toneel. De minnaar doet de strofantine in het glas van de echtgenoot en dan, net als hij even niet oplet, dringt de vrouw het in zijn plaats op. Denk je in, wat een afgrijselijk moment het was toen Douglas Gold zich omdraaide en besefte dat hij de vrouw op wie hij verliefd was gedood had? Ze huiverde. Uw driehoek, de eeuwige driehoek, wie had het kunnen denken dat het zo zou aflopen? Ik was er bang voor, mompelde Poirot. Amela draaide zich naar hem toe. U waarschuwde haar, Mrs. Gold. Waarom waarschuwde u hem niet net zo? U bedoelt waarom ik Douglas Gold niet waarschuwde? Nee, ik bedoel Commandeur Chantry. U had hem kunnen zeggen dat hij in gevaar verkeerde. Ten slotte was hij het werkelijke struikelblok. Ik geloof vast dat Douglas Gold erop rekende dat hij erin zou slagen zijn vrouw een scheiding af te persen. Zij is een zacht aardig vrouwtje en verschrikkelijk gek op hem. Maar Chantry. ...is een koppige duivel. Hij was vastbesloten om Valentine haar vrijheid niet te geven. Poirot haalde zijn schouders op. Het zou niets uitgehaald hebben, al had ik met jean gepraat, zei hij. Misschien niet, stemde Pamela toe. Vermoedelijk zou hij gezegd hebben dat hij wel op zichzelf zou passen. En dan kon u stikken voor zijn part. Maar ik vind dat er iets geweest moest zijn dat we hadden moeten kunnen doen... Ik heb erover gedacht, zei Poirot langzaam, om een poging te wagen, Valentine Chantrie te bepraten, om van het eiland te vertrekken, maar zij zou niet hebben willen geloven wat ik haar te zeggen had. Ze was een veel te domme vrouw om zoiets te kunnen snappen. Een pauvre femme. Haar domheid heeft haar gedood. Ik geloof niet dat het iets zou geholpen hebben, al had zij het eiland verlaten. ...zei Pamela. Hij zou haar gewoon gevolgd hebben. Hij? Douglas Gold? Denkt u dat Douglas Gold haar achterna gegaan zou zijn? Geen sprake van, mademoiselle. U vergist zich. U vergist zich absoluut. U ziet nog niet in wat hier werkelijk aan de hand is. Als Valentine Chantry was vertrokken van dit eiland... ...zou haar echtgenoot met haar meegegaan zijn... Pamela keek verbaasd. Dat, dat, dat spreekt vanzelf. En dan zou het misdrijf dood gewoon ergens anders hebben plaatsgegrepen. Begrijpt u? Ik begrijp u niet. Ik vertelde u toch dat hetzelfde misdrijf dan ergens anders gepleegd zou zijn. Namelijk het misdrijf van de moord op Valentine Chantry door haar echtgenoot. Pamela keek met grote ogen. Bedoelt u te zeggen dat, dat het commandeur Chantry. Tony Chantry was, die Valentine vermoorde? Inderdaad. En u heeft het hem zien doen. Douglas Gold bracht hem zijn bol. Hij zat ermee voor zich. Toen de dames binnenkwamen, keken we allemaal naar de andere kant van het vertrek. Hij had de Tine bij de hand, deed het in de pink gin en daarna, heel hoffelijk, gaf hij het aan zijn vrouw, en zij dronk het op. Maar het doosje met strofantine vond ze in de jaszak van Douglas Gold. Doodsimpel, om dat daarin te laten glijden toen wij ons verdrongen rondom de stervende vrouw. Het duurde zeker twee minuten voor Pamela weer wat zeggen kon. Maar, Mike, ik snap er nu niets meer van. De driehoek, wie heeft toch zelf gezegd? Hercule Poirot knikte heftig. Ik heb gezegd dat er een driehoek was, inderdaad. Maar u dacht aan de verkeerde. U heeft u laten bedotten door een staaltje handig toneelspel. U dacht, precies zoals ze bedoelde dat u denken zou... ...dat Tony Chantry en Douglas Gold beiden verliefd waren op Valentine Chantry. U geloofde, net zoals zij bedoelden... ...dat Douglas Gold, gedreven door liefde voor Valentine Chantry wie je echtgenoot niets van een scheiding wilde weten, de wanhoopsdaad beging van een vergiftigingspoging op Chantrie en dat door een fatale vergissing Valentine Chantry dat vergif opdronk. Dat is allemaal verbeelding. Chantry is al een poosje van plan zijn vrouw uit de weg te ruimen. Hij was haar hart zat. Dat zag ik dadelijk al. Hij had haar getrouwd om haar geld. Nu wil hij een andere vrouw trouwen en dus maakte hij het plan zich van Valentine te ontdoen en haar geld te houden. Dat betekende moord. Een andere vrouw? Waarom zei woordje voor woordje, ja, inderdaad, de kleine Major Go. Het was heus wel de eeuwige driehoek. Maar u zag hem van de verkeerde kant. Geen van deze twee mannen gaf een sikkepit om Valentine Chantry. Het waren haar ijdelheid en buitengewoon handige regie die u deden denken dat die mannen verliefd waren. Een zeer pintere vrouw, Mrs. Gold. en verbazend aantrekkelijk op haar stemmige, Madonna-achtige, arm klein ding maniertje. Ik heb vier vrouwelijke misdadigers van hetzelfde type gekend. Eén was uh, Mrs. Adams. Die werd vrijgesproken van de moord op haar echtgenoot, maar ieder wist dat zij het gedaan had. Mary Parker ruimde een tante, een geliefde en twee broers uit de weg, voor ze een beetje zorgeloos werd en werd gepakt. Ook was er nog eens een uh, Mrs. Rawdon, die ordentelijk is opgehangen. Mrs. Lecrae ontkwam dat lot op een haartje. Deze vrouw is precies hetzelfde type. Ik herkende het zodra ik haar zag. Dat type voelt zich thuis in de misdaad als een eend in het water. Ze gaf een mooi stukje goed uitgedacht werk weg. Zeg maar eens, wat voor bewijs heeft u ooit gehad dat Douglas Gold verliefd was op Valentine Chantry? Als u er goed over nadenkt, zult u moeten toestemmen dat er niets anders was dan de confidences van Mrs. Gold en het Jaloersige blaas van Chantry. Is het niet zo? Afschuwelijk is het. riep Pamela uit. Ze vormden een pinterpaar. Zei Poirot met de onpersoonlijke objectiviteit van de vakman. Ze spraken af om elkaar hier te ontmoeten. ...en hun misdrijf in elkaar te zetten. Die Majorie Gold is even een koelbloedige duivelin. Zij zou haar arme, onschuldige domhoor van een echtgenoot... ...naar het schavot gestuurd hebben zonder de minste vroeging. Pamela riep. Maar hij werd gearresteerd en door de politie meegenomen gisteravond. Juist, zei Hercule Poirot. Maar later heb ik een paar woordjes gewisseld met de politie... Het is waar dat ik niet gezien heb dat Chantry de strofantine in het glas deed. Net als alle anderen keek ik op toen de dames binnenkwamen. Maar vanaf het moment dat ik besefte dat Valentine Chantry vergiftigd was... heb ik haar echtgenoot geobserveerd zonder mijn ogen van hem af te houden. Daardoor, ziet u, heb ik het feit zelf waargenomen... dat hij het doosje strofantine in de jaszak van Douglas Gold stopte. Met een strenge uitdrukking op zijn gezicht... Voegde hij eraan toe. Ik ben een goede getuige. Mijn naam is wel bekend. Dadelijk, toen de politie mijn mededeling hoorde... ...besefte zij dat dit een heel ander aanzien aan de zaak gaf. En toen? Vroeg Pamela, geboeid. Eh bien, toen stelden ze een paar vragen aan commandeur Chantry. Hij probeerde ze eraf te maken met een grote mond... ...maar hij is niet echt pinter... Al gauw ging hij door de knieën. Dus is Douglas Gold vrijgelaten? Ja. En Majorie Gold? Poirot's gezicht werd ernstig. Ik heb haar gewaarschuwd. Zei hij. Ja, ja, ik heb haar gewaarschuwd. Boven op de berg. Het was de enige kans om het misdrijf af te wenden. Het kwam er praktisch op neer dat ik zei... Dat ik haar verdacht. Ze begreep het ook. Maar ze dacht dat ze het wel redden zou. Ik zei haar dat ze van dit eiland weg moest gaan. Als zij prijs op haar leven stelde. Ze verkoos te blijven.